Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De strafzaak tegen Quincy Promis duurt wat langer omdat de rechter wil weten of de afgeluisterde telefoongesprekken wel mogen worden gebruikt als bewijs. Die kwamen namelijk boven water in een ander onderzoek. Verslaggever Vincent van Rijn, ja, wat zegt Promis eigenlijk in die gesprekken? Ja, in die gesprekken lijkt Promis toch wel te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken. Die steekpartij was op een feest in Apkoude in de zomer van 2020. Op dat feest was ruzie ontstaan over een gestolen ketting van een tante. En na de steekpartij zei Promes in een afgeluisterd gesprek... ...onder meer dat hij de neef eigenlijk in zijn nek had willen raken in plaats van in zijn knie. Eigenlijk zou de rechter vandaag al uitspraak doen in de zaak. Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist. In Terneuzen is vannacht weer een huis beschoten. Het is al de tweede nacht op rij dat dat gebeurt in het Zeeuwse plaatje En deze buurtbewoners schrikken ervan. Het is verschrikkelijk, het is eigenlijk gewoon. Er gebeurt eigenlijk nooit wat. Maar ja, nou de schietpartij is nooit leuk in de straat. Hè? Maar wat er gebeurt is weten we ook niet. We lezen het ook maar in de krant dat er een kogel door de deur is gegaan. En voor de rest weten we niks. Beide nachten waren de bewoners thuis. Niemand raakte gewond. En het is nog niet duidelijk door wie en waarom er is geschoten. Ook Slowakije gaat gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Het gaat om een stel toestellen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. Gisteren maakte de president van Polen bekend dat zijn land vier vliegtuigen gaat leveren. En een flinke Djonko-vangst in Den Hoorn in Zuid-Holland. In een bedrijfspand daar vonden agenten dik 20.000 joints. En vijf mensen zijn opgepakt. Zij waren joints aan het draaien toen de politie binnenviel. Ook lag er apparatuur om dat spul te maken. Krijg je nog het weer? Af en toe een zonnetje vandaag. En op de meeste plekken is het droog. Alleen in het westen kan er wat lichte regen vallen. En het is ook best warm met zo'n 15 graden. Vanavond kan het wel gaan regenen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Ja, daar zijn we weer. En uh, Pim is terug van vakantie. Hey, ik ben weer terug van vakantie. Ja. En ik mis de warmte toch wel een beetje, hoor. een Beetje. Nou, dan ja, ben blij dat dat je boven het boven de 30 graden, dus. Uh, heerlijk, 30, hè? Ja, heerlijk. Maar helaas, het is voorbij. Ja. Op naar de volgende vakantie. Ja, nou ja. Wanneer? Uh, het is nu maart, april. Ja. Oh, je gaat er gewoon echt elke maand nu. Elke maand ga ik weg, ja. En waar ga je naartoe dan? Uh, Verta Ventura. Oh ja. Ja, een van ja. die uh, eilanden daar in de Saarse ja. zijn. Ja. Je weet dat daar heel veel wind is, hè? Ja, Verta betekent. Wind. Heeft veel. Ventura is wind. Veel ja. wind of zo. Ja. Ja. Ja. ja, je hebt helemaal gelijk, dat klopt. Dus. Maar dat geeft niet. Zijn we hier okay. gewend, toch? Ja, absoluut. Hier in Zand wordt is alleen maar één wind. Wat gaan we doen vandaag? We gaan de... Eerst hebben we Roy aan de telefoon. En uh, we zitten, moeten nadenken over een jingle voor uh, Roy. Dus ja. mensen met ideeën. Misschien heeft Roy ja. nog ideeën. Roy, ja. heb jij nog ideeën? Ja, ik zei het al. Hè? Roy van Buren, Sandvoort. En zei... nee, een heel grapje. Maar uh, <laughs> in ieder geval, uh, jij bent de vakantieman dus. Ik, ja. Ja. <laughs> ik weet nou waar Egypte ligt. <laughs> leuk, leuk, leuk. Ja, het was ja. niet zo leuk, want ik dacht ik ga naar de piramides. En die waren er niet? Ik heb er geen piramide gezien, nee. Oh? Oh. Nee, ik begon in Luxor en dan ging ik naar de Aswandam. Dus uh, ging de verkeerde kant op. De, oh. de piramides staan alleen in Cairo. Net buiten Cairo. Oh. Ja. Dus luisteraars, als je nog een keer naar de piramides wil... niet naar Luxor, naar Cairo. Maar, okay. ja, dat is wel een tipje. Ja. Ja. <laughs> maar nu de tips van Zandvoort. Inside! In ja. Nou ja, het uh, is echt wel een weetje geweest door mensen. Het, uh, ja? het was politiek... Uh, niet alleen politiek in, in, in, in de provincie... maar ook politiek in ja. Zandvoort, Ook ja. grote, grote chaos. Uh, en, en ook leuke dingen natuurlijk. Hè. Maar laten we vooral eerst even bij de leuke dingen beginnen. Ja. Uh, sowieso uh, Er kon weer gestemd worden hè, een paar dagen geleden. Uh, 15 maart uh, waren de stembeursen open... voor de provinciale statenverkiezingen... en natuurlijk de waterschap. En uh, ja, burgemeester David Molenburg gaat altijd tijdens... Uh, Tijdens de verkiezingen altijd een rondje stemlokalen. En dan gaat hij wat lekkers brengen aan de vrijwilligers die daar zitten. Want die zitten daar toch de hele dag. Hè? Ja, ja. En uh, dat doen ze echt uh, met uh, man macht en macht. En ook met heel veel pleziermerkje. Want uh, nou, het betekent niet alleen als je in z'n lokaal zit. Maar je moet ook uh, nieuw tot één uur s'nachts gaan, gaan tellen. Ja. Stemmen tellen. Maar het betaalt goed hoor. Uh, ja, dat heb ik ook vernomen. Dus, uh, en en ze deze ik, uh, dit jaar genoeg. Oh ja, okay. ja want, uh, er zijn mensen uitgelood zelfs. Dus. Oh, ja. nou dat, dat is wel een keer goed. Want uh, ja. vorig jaar waren het uh, met de gemeenteraadsverkiezingen uh, kielen, kielen. en uh, ja. was het moeilijk om het in te vullen. Ja. Maar nu. Nou goed, maar ja, dat komt ook omdat ze goed betalen, hè? Ja. Dus dat, uh, is, uh, als je meer betaalt, dan krijg je ook meer ja. mensen. Dat ja, ja. ook mee. Ja. Ja. Nee. Maar in ieder geval, wij waren met David Molenburg op stap en uh, met Sanford Decide. En uh, wij hebben daar een filmpje van gemaakt die op ons YouTube-kanaal staat. En uh, we zijn begonnen bij, uh, bij, de, bij de stemlokaal natuurlijk uh, op het circuit. Wat natuurlijk ook wel een unicum is om daar te mogen stemmen tussen ja. de, de raceauto's en de aankleding van Red Bull. En uh, daar was ook trouwens uh, Arthur van Dijk, uh, de commissaris van de Koning, die hebben we ook even kort gesproken op uh, beeld... En uh, wel een hele gezellige, leuke man. wat vind ik dat eerlijk gezegd? Dus niet zo'n uh, politicus, om het zo maar te zeggen. Okay, uh, yeah. Dus dat, uh, dat hebben wij gedaan. En dat was echt heel leuk. Ik was op pad met Jelma Koper. We hebben wat leuke foto's gemaakt. En die staan allemaal op standvotecy.nl. Waar ook oud andere nieuws over politiek uh, staat. Uh, Oké. Okay, yeah, yeah. uh, verder uh, even wat leukers. Uh, de Zandvoortse zanger Yves Berensen gaat een groot concert geven in Avas Live. Uh, het, uh, de welbekende Zandvoorter die uh, ook elk jaar op het Ratasplein staat met zijn Yves Berensen, nodig uit. Het is uh, tijd voor iets groters. En uh, na het concertgebouw en uh, Capera en natuurlijk ook Tusch, Tuschinski uh, is het tijd voor de grotere zaal Avas Live. En de kaartverkoop is al gestart. En wil je daarheen? Dan is dat op. 25 november. En de kaarten kunt u kopen op if in de Avas.nl. Dus if in de Avas.nl. En in datzelfde artikeltje op Santetusuit.nl staat ook een leuk filmpje dat je een klein beetje een Ja, een beetje ziet wat het, uh, wat het allemaal gaat inhouden. Ja, leuk. Ja, nee, ja. ja. ja. <coughs> ja ook uh, droevig nieuws. Uh, de Wurf gaat voor het laatst spelen in Theater de Krog. Uh, in 2020 stonden ze klaar om uh, te gaan uh, beginnen met een voorstelling in, de, in het theater. En helaas moest het concert, hoor je mij nou, het, het theaterstuk uh, uh, ja, afgelast worden door de corona epidemie Want dat was uh, een van de, ja, de eerste dagen dat die corona zo hevig werd in Nederland. Hmm. Toen hebben ze moeten besluiten om vanwege de maatregelen om uh, ja te cancelen. Uh, toen gebeurde er nog veel meer dingen. Uh, waaronder werd er een, een, een belangrijke persoon. De hoofdrol werd ernstig ziek. Waardoor het uh, toneelstuk niet door kon gaan. En later ook jongeren die gingen studeren. Uh, de, krog, of, de, de, de Wurf maakte afgelopen week bekend... Uh, ...dat hun uh, laatste stuk rijke vissers arme mensen... ...gaan, uh, gaan spelen. Geschreven door J.A. Steen. En geregisseerd door Ed Fransen. Uh, dat gaat ook op, uh, dat gaat op 25 maart... Uh, Plaatsvinden en een kaartje is te koop voor 10 euro. En wil je een kaartje hebben? Dat kan natuurlijk dat kan via de WURF geregeld worden. En um, ja, ik uh, merk dat er een in, fout uh, in het artikel staat. Het e-mailadres e staat er niet bij. Uh, in ieder geval, uh, het kan uh, via de familie Veldwish uh, gereserveerd worden. En uh, wil je dat nou? Stuur dan gewoon een berichtje via Facebook naar uh, Freek. Of, uh, oh, okay. of ja. het Theater De Krocht of er nog taarten zijn. Ja. Dan komt het denk ik, uh, komt het, denk ik helemaal... Uh, ja. en jij het past ook... de website aan met het e-mailadres. Huh? Ja, zeker weten. No, zo, ja. zo makkelijk is dat. Ja. Ja. <laughs> uh, verder uh, ga ik even terug naar de berichtgeving. Want er is nog echt veel meer gebeurd. En ik hou het kort hoor. Uh, oh ja, vers van de pers. Ruzie. Uh, Parkeertariefbezoekerscoalitie bezoekers uh, coalitie, af en staat op het spel. Um, ja, het speelt natuurlijk al een heel tijd uh, de, de, de, het, het discussiepunt parkeren en dat is niet alleen maar van deze tijd, dat is ook van de vorige coalities en alle andere politieke partijen die daar betrokken bij zijn. Maar uh, op dit moment uh, ja, brokkelt het, de coalitie een beetje af en uh, er is een heel wat uh, probleem over het uh, parkeertarief. Uh, ik uh, ik als geen politiek verslaggever ga daar niet heel veel over inwijden. Maar dan moet u vooral onze website zandvoort.nl in de gaten houden. Want onze uh, politiek verslaggever Jouw Koper uh, maakt daar altijd wel leuke artikelen voor in, in samenwerking met de Zandvoortse Courant. Maar in ieder geval, um, ja, er is een hele discussie over die tarief. En hoe dit gaat aflopen, dat uh, hoop ik dat dat uh, wel uh, wel goed gaat komen, want het zou wel... ...ik zeg je eerlijk, als buitenstaander... ...het zou wel weer zonde zijn als deze coalitie valt... ...want het is gewoon slecht voor Zandvoort... ...het kost veel geld, het, het, het is veel energie... ...er moeten weer nieuwe mensen aangesteld worden... Dus ...ga gewoon als positieve mensen... ...het leven door... ...en ook in politiek Zandvoort... ...want elke keer die herrie in die politiek... ...ik begin het een beetje zat te worden als uh, kiezer... Ja. ...maar dat is een persoonlijke mening. Ja, nou ik ook, ik ben het met eens. Ik vind het trouwens best wel een mooie... Hoe heet het? Een mooi voorstel. voorstel. Ja. ja. ja. Ik, dus uh, dus uh, ja, op zandvoortinsite.nl staat daar een uh, mooie artikel. Ik heb nog twee berichten voor jullie. En dan uh, houden deze spraakwater weer op. Um, Insight. Moet ik wel even naar onze pagina. Uh, wat, uh, vandaag is het pannenkoekendag. Ah, en ja, cool. uh, wat heel erg leuk is. Uh, de zeefonk uh, is... Uh, pannenkoeken gaan bakken en hebben dit uh, bij de hardwerkende burgemeester en wethouders uh, gebracht in het raadhuis en uh, ja, om hun waardering voor hun harde inzet uh, te laten weten dus uh, wethouder Bluis en wethouder Carré hebben dit, uh, hebben dit in ontvangst genomen en het was dolle pet met deze kinderen en uh, de foto ook te zien op de Facebookpagina van Zandvoort Insight okay, ja. verder tot slot Um, ja, deze uh, De buurtfeest hebben we natuurlijk elke week Wel een beetje over, elke ja? week wordt er wat uh, Meer uh, bekend Ik uh, kan melden dat de gemeente Zandvoort De Dela Fonds, Cosimico uh, Mango's Beachbar Haven van Zandvoort En Prewonen toe hebben gezegd om Ons project uh, te steunen uh, ja. Vind je het leuk om ook het buurtfeest te steunen, stuur dan een e-mail naar info.sandfortinsiteit.nl En wie weet, uh, word je wel sponsor of kan je wel een leuk idee geven om nog deze buurtfeest plaats te laten vinden. En vooral het belangrijkste is dat het een verbindingsfactor hebt in de buurt nieuw noord Maar het mag ook zo zijn dat de buurt. Um, um, de, de buurt uh, ga, uh, verbonden gaat worden met uh, bijvoorbeeld het centrum. Dus je hebt een organisatie in het centrum en je wilt graag kennis maken met Nieuw-Noord, kom dan uh, mee en doe dan mee met het evenement. Heb je ideeën, stuur het e -mail, e -mail naar, een e-mail naar info at En dan tot slot, er is ook een informatiemarkt uh, georganiseerd door Sanfordesite uh, door in samenwerking met uh, Kees Roos en Mirko Gerrits, wel bekend. Um, er kunnen kraampjes gehuurd worden. Wil je daar wat meer informatie hebben als uh, organisatie? Want uh, op die informatiemarkt is de bedoeling dat je wel een vrijwilligersorganisatie bent of een vereniging. En dan kan je jezelf uh, promoten op die markt. Kort wel een kleine bijdrage, maar geef, stuur ook een e-mailtje e naar ons. En dan uh, kunnen we daar wat meer informatie over geven. En dan gaan we daar een hele mooie verbindingsinformatiemarkt organiseren. Want de verbinding moet gevonden worden ook met onze uh, grootste wijk in onze, in onze Zandvoortse Nieuw-Noord, toch? Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja. Ja. Dus. Dus, en, oh ja, tot slot, ik wil de groetje <coughs> doen nog even bij Jelmer, want hij luistert hoor ik. Dus zo. Oh, nou. <laughs> Jelmer, ja, uh, ook voor ons de groeten en uh, mooie interviews trouwens die je gemaakt hebt. Ik heb zo, ja, ja, een uh, hardwerkende jongen. Hij, ja. hij werkt echt hard, ook voor ZFM, ook voor Krant ja. en Zandvoert in Seid. Meerdere petten moeten kunnen. Daar zouden heel veel mensen een voorbeeld aan moeten nemen. Maar Absoluut. laten we dat maar over houden. <lacht> Ik ben het met je eens. <lacht> Roy, weer bedankt. En we, we hopen volgende week een jingle voor je te hebben. Oh, nou, Dat zou leuk zijn. Maar als hij er niet is, maakt het ook niet uit. Het is altijd gezellig op de vrijheid. Maar roep nog even Roy van de... In. Zandvoort in even voluit. Oké. Okay. Roy van Beuringen, Zandvoort in Nou, dat was ja. hem. <laughs> gaan we die gebruiken? <laughs> ik zal er eentje maken nou, met Toon. Ja, Oké, okay. hoi hoi. Ik <laughs> weer een scoop te hebben. Oké, okay, doei, hey, doei doei. Hoi hoi. Hoi. Nou, ja, we verdrijven vandaag heel veel Egyptische muziek, hè? Ja, Omdat eigenlijk beetje... alleen maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus. In de ruime van het woord. Dus ik ja. dacht, we gaan beginnen met Nightboat to Cairo. Slaat op de boot en op het geschieden Hier komt Madness met Nightboat to Cairo.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 Nou Marcel, welkom. Hi. Ja, wel Fijn om weer eens een keer in de uitzending te zijn, live. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik ben vaak voor, maar uh, ik heb zo jaar eens uh, een gaatje kunnen vinden weer. Nou, Hartstikke geweldig. Goed, ja. <coughs> Alles goed met jullie? Bij ons prima. Ja, een Hallo, beetje verkouden geworden, want uh, die overgang tussen het warme Egyptische ja. klimaat oh. We hebben zo'n medelijden met die ja, jongen, vakantieganger. Ach, Vakantieganger, jongen, jongen, dat doet maar. Nee. We zetten Marja even uit. We zetten ja. Marcel ook even uit. Dan horen we alleen nog maar Pim. Lekker pu. Nou, mooi Nou, oké, okay. Marcel, je bent weer terug. Ja, gelukkig wel. Oh jee. Yeah. Marja niet. Marja blijft nog overlijden. Maar je hebt het wel lekker gehad dus, begrijp ik. Ik heb het heerlijk gehad, ja. ja. ja Indrukwekkend ja, de... en uh, ja, ja, het is... Ja, gaaf. Ja, ja. Ik ben er zelf ook geweest hoor, dus uh, ja? ik uh, kan erover mee praten. Ja, ja, ik ben ook in Luxor geweest al, uh, al jaren geleden met mijn vader toen de tijd. Ook oh, leuk, ja. Ja, ja. Alleen niet uh, een, een, een cruise gemaakt helaas, dat heb jij wel gedaan geloof dat niet, kan, ik. Dat heb ik gedaan, ja. Ik ben bij ja. dus Luxor begonnen richting Aswandam. De Aswandam, ja, ja. En Abu ja. Simbel. Oh gaaf. Ja, dat uh, zou ik ook nog heel gaaf vinden om een keer te zien. En ja, heb je de piramide, dat... piramides wel gezien? Nee, ook niet. Nee, nee, Ik ben alleen in Luxor geweest en uh, dat ja. is het wel. Dus ik ben niet Zeker het, vanuit ver... Huracada of zo, dat je daar eerst zat of zo? Nee, ja. nee, dat niet. Nee, we, we waren echt gewoon in Luxor gebleven. Dat was oh. onze startpunt en eigenlijk ook onverwijdpunt. Dus. Ja, Op nou, <laughs> zich een grote stad en een wel Ook een hele ja, mooie stad. Ja, dat had genoeg ja. te zien hoor. Wat de ja. Egyptische historie betreft dus zo. Natuurlijk de Vallei van de Koning en zo. En de uh, Tempel van Karnak en Luxor. Mot, ja. Dus, ja, dus ik heb alles gezien. gezien. Ah, okay. En uh, van Memnon en uh, ja, ja, alles zo. Maar ja. <laughs> ja, dat is geweldig. Oh, nee, piramides is uh, niet echt, nee. Niet, okay. uh, niet in, natuurlijk bij Cairo, uh, dat dus is natuurlijk noordelijker. Okay. Dus, uh, nee, Maar dat zat ook nog wel op mijn lijstje inderdaad. Maar goed, uh, we bellen niet om... Uh, nee, nee. Oh, waarom niet, waarom niet? We twee Over het tijd. programma, nee, dat was ah. wel leuk. Wat <laughs> ga jij maandag gaan van doen? Uh, ik ga het een, een stukje rustiger doen ten opzichte van vorige week. Ik weet niet of je, een van jullie twee geluisterd heeft, maar uh, ja, ik had de death metal vorige week. Dus dat was een stuk ruiger, echt voor de underground liefhebber. En komende maandag uh, doe ik het uh, wat radio, radio uh, muziek, uh, namelijk de alternative metal. En dat is dan een... Uh, ja, het klinkt hard, maar dat valt mee. Het is, uh, ontstond uit de alternative rock. Nou, dat kennen we allemaal wel. Hè? Ja. De Red Hot Chili Peppers, uh, Kaiser Chiefs, noem maar op. Al die alternatieve rockbands van nu en van toen. Maar ik draai dus de alternative metal. En ik ga met name de... de oorspronkelijke bands, dus de, de pioniers van het genre zeg maar uh, behandelen. Denk aan uh, uh, Faith No More natuurlijk, uh, Jane's Addiction, een beetje. Uh, is het uh, allemaal geen metal meer? Faith No More is er ook geen metal? Het uh, is alt-metal, alternative metal. Dus ja, ze combineren uh, een beetje funk met uh, rap af en toe, de manier van zingen dan en het is wel metal, het is stevig, het okay. is sowieso uh, harder dan de alternative rock zeg maar oh, vandaar, ja. maar ik zal ook wel wat rockbands gaan behandelen en natuurlijk James Addiction is niet echt te classificeren als metal maar meer als grunge en alternative rock uh, en ik ga ook nog een beetje het vroegere werk van de Red Hot Chili Peppers draaien <laughs> dus die hadden toen de tijd natuurlijk ook uh, uh, invloeden van de funk metal funk rock en zo gebruikt dus, uh, heb je nog tijd over? Bij. sorry? heb je nog tijd over? voor wat? Nou ja, om een boek te schrijven, want volgens mij weet je zo ontzettend veel van al die verschillende stukken. Ja, ja, uh, ja, misschien is dat ja. wel een idee, inderdaad. Ja, maar ja. ik leer ook een hoop uh, van alles wat ik uh, doe, al die genres die ik behandel, daar ja. leer ja. ik van. Ik zoek ja. alles natuurlijk op, een ja. uh, alle bands, en, uh, ja, dus ook alle ach informatie uh, achter natuurlijk. Dus, uh, nou, dan dat dan is hartstikke interessant. Je ja. leert er hoop bij. Hm? Ja. En als je het dan meteen opschrijft, is misschien wel leuk. Hè? Ja, ik schrijf natuurlijk ook alles uh, op voor mezelf. Maar inderdaad, vooral uh, een beetje een naslagwerk te, uh, te ja. maken, ja. dat zou een idee kunnen zijn, ja. ja. Want, uh, ik weet behoorlijk wat, ja. Ja, we wel, wel ja. En tijdens uh, mijn trash-uitzending had ik ook een, uh, een gast, een toeschouwer, zeg maar. En die zei ook, oh, wat weet je veel? En uh, ik zei, ja, ja, dat krijg je allemaal als je alles uh, uh, opzoekt en, verdiept, en leert en ja, ja. doet. Uh, het is voor mij ook gewoon een, uh, een leerproces. Ik weet het lang niet alles van de metal, maar uh, op deze manier uh, kom er wel wat meer te weten. Ja, nou, ik leren een uh, hoofd van je, want je noemt alles metal. Yeah. <laughs> maar ja, ja. Nou ja, uh, het zijn allemaal de oorsprong. Uh, de mensen die, die uh, van oorsprong natuurlijk uh, metal zijn gaan maken. Die uh, zijn nu wat meer alternatief geworden, meer mainstream. Dus die maken wat meer yeah, rockmuziek yeah. tegenwoordig. Okay, he, yeah. well, Red Chili Peppers is ook heel erg mainstream geworden. Yeah. Is nu ook niet te classificeren meer als metal, maar gewoon nee, als, nee. als rock. Yeah. Maar ze hadden vroeger invloeden van metal ook gebruikt. En funk, uh, een beetje rap, dus uh, ze waren de voorlopers van de nu metal genre. Uh, oh, okay. Dan bands als Korn en, en Limp Bizkit en zo die ja, in de jaren negentig ja. heel populair waren, dat valt ook onder alternative metal. Uh, Soundgarden en Alice in Chains bijvoorbeeld, die maakten ook uh, in de beginjaren wat meer steviger uh, okay. grunge of metal, uh, totdat ze wat meer... Uh, ja, de grunge kant op gingen ook en nu okay. worden ze gezien als een van de vier uh, grote van de grunge dus uh, ja. En, uh, dus ja dat heeft allemaal, okay. het zat allemaal allemaal in connectie met elkaar ja, het volgende nummer dat we ja. gaan draaien is merciful uh, van merciful fate Oh, dat, dat is ook uh, heftig. Ja, ja. ja, dat is ook metal. Uh, ja, of dus, uh, ah, Curse of the Pharaoh. Ah, Curse of the Pharaoh, ja, okay. natuurlijk. Uh, had dat allemaal met Egypte te maken. Ja. Ja. <laughs> kan je ook nog iets draaien naar Iron Maiden vandaag? Want dat is ook, uh, Die hebben ook een album gewijd aan, uh, aan Egypte. Ja, ja, maar Power Slave. Maar, oh, hm? nou, oké. Okay. Ja, we gaan het opzoeken. Uh. Ja, is goed. Kijk maar. Ja, nog meer nou, te melden voor uh, aanstaande maandag? Sorry? Nog meer te melden voor aanstaande maandag? Uh, nee, nou ja, uh, dat is dus, uh, okay, dus Gewoon mooi. luisteren. Komende ja. maandag dus om 9 uur weer, tot 11 uur uiteraard. En uh, ja, komen allemaal lekkere jaren 90 uh, bands voorbij. Dus uh, oh, nee, bon bron van herkenning voor de alternatieve <laughs> rock- en metal-fan. Ja, nou. hey, hartstikke bedankt. Ja, mooi. En ja, graag tot gedaan. volgende week. En uh, ja, tot volgende week. Dankjewel. Succes okay. met de uitzending. Hoi, hoi. Okay. Hoi. Doei. Hoi. Even als overgang naar al die uh, herrie. Ik hoor buiten ook veel herrie. Uh, El Diemiano met Egyptian Dansa. De meeste beelden heb ik dus gezien van, inderdaad, van Ramses II. was een ja. grote uh, oorlogsman. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja Ramses II werd beschouwd als de grootste farao aller tijden. Hij was de grootste veldheer en bouwer. Hij liet onder andere Abu Simbel en het uh, Ramesseum bouwen en breidde ook verschillende andere tempels uit. Hij was getrouwd met uh, uh, Neferati en uh, die heeft een van de mooiste. In de, uh, Graven in de Vallei der Koningen. Ja. En hij had geloof hij had 13 vrouwen, geloof ik zoiets? Ja, volgens mij er... 67. Nee, of 37. En 142 kinderen of zo, ja. Ja, ja. ja. Hij, ja. Is, uh, hij, hij is heel oud geworden. Hij is uh, 90 jaar geworden. Zo. Hij werd op de leeftijd van 14 jaar... ...werd hij tot korigent benoemd. En hij bereikte een zeer hoge leeftijd. Waarschijnlijk 90 jaar. Nou, nou en kijk, kijk. de vierde, war, uh, wacht even, hè, waar ook, hè. hij overleed na een regering van 66 jaar en twee maanden... en werd opgevolgd door zijn dertiende zoon, <laughs> Merapat. En Merapat, uh, ja. Egyptisch farao uit de 19e dynastie, ja. die regeerde van uh, 1224 tot 1214. Dus die heeft maar tien, tien jaar geregeerd, ja. weet je, terwijl zijn vader dus al lang... Dus er zijn rond uh, 30 dynastieën geweest in uh, die ja. tijd, Ja, ja. ja. We zijn ongeveer twintig, dus je kunt eruit rekenen... dat is vijf ja, tot zesduizend farao's of zo, ja. Ja, ja zijn er een... zeshonderd, ja. ja. ja ik, ik, ga, ik ga nog even opzoeken hoeveel farao's er zijn Hoeveel farao's, ja. ja. Dus, ja. Uh, en... Uh, ja. Maar wordt misschien het... wordt het ook tijd om eens wat Egyptische muziek te draaien. Echt Egyptische? Echte Egyptische ja? muziek, ja. ja. Het belangrijkste die ik volgens mij ken, is Oem um. Kultum. <laughs> Wie? Oem Ik denk dat ik het een keer de uitspreek, sorry... <laughs> maar hier komt uh, met half Leila wa Leila dat spreek ik ook verkeerd uit. We gaan gewoon luisteren. <laughs>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 يرمي شباكه والخير هو اللي شباكه والبحر رماله سمكه على شان أزهر وحسين ووبرا Salamik, en ben ik ik, bij moet vreugden, ja, lande. Lande, lande, lande, ik بيروح weer zet het veel uh, ja. koningen en farao's. Maar we hebben, ik heb wel het oorsprong gevonden, maar dan moet ik weer helemaal naar boven toe natuurlijk. Mm -hmm. uh, het leger, de, uh, de koningslijst uh, van Manetou, de steen van uh, Palermo en de, de Turijnse koningslijst is er sprake van legendarische heersers. Eerst regeerden de goden, daarna de halfgoden over Egypte en daarna pas de farao's. Okay. Dit moet de legaliteit van de farao's benadrukken. Het feit dat God Pat als schepper vernoemd wordt... duidt op oorsprong in Me uh, Memphis. Niet Amerika-Memphis, maar... Uh, nee. nee, nee. nee. <laughs> nou ja, <laughs> je weet nooit. In nee. de meest moderne koningslijnen worden nee. deze legendarische koningen niet vermeld. Dus je begon met Pat. Dat was de creatie en de schepper. Daarna ja. kwam Ra, Helios, de Griekse naam. Ja, ja. is de ontdekker van het vuur. Daarna kwam shu, ale uh, aleolus, en dat betekent lucht. Ja. Dan, dat, dit zijn de goden hè, die ik opnoem, Ze zijn ja, ja. Farao's. Dan komt geb, gaia, dat is moeder aarde natuurlijk. Ja. Uh, dan, je je herleidt nog wel steeds bepaalde dingen eraan. Hè. Ja. Dan komt uh, orisis. En dat is Dionysos, dat is van de dodenrijk. Dan komt Zet. de uh, uh, Grie Griekse naam is Typhon, en dat is van chaos. Dan uh, Horus, en dat die, die heet Apollon. En die is van de oorlog. Dan komt tot Hermes, van de, ker uh, van de kermis. Van de kennis. <lacht> <lacht> en dan komt Maat, en dat is van de orde. Ja, die heb ik allemaal voorbij zien komen, inderdaad, ja. En uh, die gisteren die vertelde ook, er zijn 2000 goden daar in uh, Egypte dus. Ja. Om die uit elkaar te houden, maar Ra was natuurlijk de belangrijkste. Ja. En Set uh, kan ik ook herinneren, Horus ook, ja. Ja. Toad, ja. Uh, ja, Ra. Ja, die eerste vier zijn gewoon echt het belangrijkste. Ja. Wat? Lucht, aarde, vuur, nou ja, dat worden nog <laughs> altijd ook in de, de, de, de, ja, de uh, alternatieve, hoe heet het... Nou? Okay, natuurkunde ja. worden die ook nog altijd vereerd hè ja. en moeder Gaia natuurlijk waar wij niet zo zuinig op zijn ja helaas. die dus, ja. dus en uh, die werden uh, opgevolgd door uh, Turijnse koningslijst de tweede dynastie van goden dynastie van halfgoden en die hebben 1500 jaar geregeerd Drie accu dynasties 30 koningen van Memphis, die hebben 1790 jaar geregeerd. En de volgelingen van Horus, dus van de oorlog, 10 koningen van uh, tennis. En dat, is, dat was de hoofdstad van de vroegste dynastieën van, de, uh, van het oude Egypte. Uh, de exacte locatie van uh, tennis is nog niet vastgesteld. Maar ze bevond zich waarschijnlijk nabij de huidige stad. Griega en El-Birba. Uh, uh, niet ver van, de, uh, van zijn begrafenisgebied uh, Abidios. Wat well, was er nou ja, nog meer? Dat zijn allemaal te moeilijke termen. Daar. Ja, oké. Okay. Maar goed, <laughs> waar zich de graaf van de eerste farao's <coughs> beginnen? Ja. En die heeft maar 350 ah, okay. jaar geregeerd. Ja, het vroeger zat, uh, dus. zag Egypte er heel anders uit. Hè? Want de delta van de Eilse is natuurlijk heel belangrijk. En die is nog maar heel kort. Vroeger liep hij helemaal tot aan Luxor. Ja. Dus halverwege... Volgens mij hoorde Griekenland ook een beetje bij het e oude Egypte. Later zijn er in oorlog ja, ja. Griekenland? Dus, ja. Daarom worden die, Grieks, die goden ook in het Grieks genoemd. Nee, omdat er een verband is. Je kan het wel een beetje afleiden. Ja. En Misschien hebben ze ook... Turkije heeft ook 400 jaar over Egypte geregeerd. De Engelsen ook natuurlijk. Dus de Romeinen. Ja. De Romeinen ook, ja. ja. Ik ga kijken heen. of ik... Uh, God weet zijn neus met de neus. De, hoe heet <laughs> Cleopatra. De neus, Cleopatra kan vinden. <laughs> van wanneer die gericht. Ik ga iets anders laten horen, want uh, ze hebben natuurlijk ook uh, invloed op de muziek gehad. Het oudste wat we eigenlijk kennen is uh, een origineel nummer uit 1927. Een tijd Michelou. Michelou. Daar laat ik het origineel van horen en dan twee uitvoeringen van latere datum. Uh, uit uh, de westerse wereld. Dus eerst het origineel, en dan twee westerse wereldversies. Nee.